7 Uur. Renate Kok met het NOS-journaal. De politie heeft bij een beginnend bedrijf in Jauren in Friesland. drie mannen aangehouden. die betrokken zouden zijn bij een miljoenenfraude. Ze haalden bij investeerders 3 miljoen euro op om een app te bouwen voor mobiele telefoons. Maar de investeerders hebben nooit iets van hun investering teruggezien. De hoofdverdachte, een 40-jarige Groninger, zou het merendeel van zijn geld hebben uitgegeven aan een luxe levensstijl. Een van de andere twee verdachten kreeg vermoedelijk provisie voor het aandragen van investeerders. Van de tweede man is niet meer bekend dan dat hij betrokken was bij de fraude.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 Met nu het weekend in! in! Oh, het weekend ik weet niet wat je doet. Face hey? pesa Welkom, welkom luisteraars bij weer een nieuwe do het says says dit is het programma die jou de beste 40 danceblaten van deze week laat horen. Dus ga klaarstaan, schud je los en ga helemaal uit je plaat. Want het is weer tijd om het weekend in te krallen met ZFM. Mijn naam is Bastian Thornent en tot 9 uur ben ik jouw DJ. I'm a piece of paper, I'm a piece of a piece of paper, I'm face piece of paper, I'm a piece of paper, I'm a piece of paper, I'm Alweer 23 weken in de Dance Top 40 en vorige week nog op plek 35. Maar nu toch echt op de weg eruit. Avicii en Chris Martin met Heaven. Step out into the Yeah uh -huh. Eén een van de snelste dalers vorige week nog op plek 30, maar deze week negen plaatsen gezakt Skrillex. Boys Noise and Tij Dolla met Midnight Hour. Work. Work. Try to prove myself to you baby. I've been standing down with a patient. Taking me through all of your faces. How you trade it, I'll trade in places. Late in the midnight hour.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 Van met Cesari deze week op 38. Elke week krijg je van mij het weerbericht voor de komende dagen. Het kwik zal vannacht dalen naar zo'n 4 graden en het zal plaatselijk bewolkt zijn in Zandvoort. Waarschijnlijk blijft het wel droog en de luchtvochtigheid is zo'n 88%. Dus de waterkou zal wel in de lucht hangen. Duw een jas aan. Morgen zal het bewolkt zijn en overdag zo'n maximaal 8 graden. In de avond zal het kwik weer dalen naar zo'n 4 graden en er is een kleine kans op een bui. De luchtvochtigheid is zo'n 82%, waardoor ook nu weer de waterkou in de lucht zal hangen. En dan zondag is het overwegend bewolkt, maar kan af en toe het zonnetje doorbreken. De temperatuur stijgt iets naar zo'n 10 graden overdag en 6 graden in de avond en nacht. De luchtvochtigheid is wel weer veel groter, dus is nou zo'n 90%, maar het zal waarschijnlijk droog blijven. En dan volgende week zal alle luchtvochtigheid wel uit de wolken komen... Want vanaf maandag wordt er de gehele week weer veel regen verwacht. En dat was het weer voor dit weekend. Nummer, nummer. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. van 34 gezakt deze week. Neverchance van Don Diablo. Diablo. Just the way it is. Dan zijn we bij de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. Een echte, lekkere nieuwe dansplaat van Jack Jones en Ella Henderson. Een samenwerking die eerder al voor een paar goede platen heeft gezorgd. Dus op plaats 36 deze week. This is real. zijn we aangekomen bij een van mijn favorieten. Deze week één plek gestegen. David Guetta en Morten feet met Never Be Alone. Naar ZFM het weekend in. ZFM, het geluid van Zandvoort. Nummer Eén nummer. plaats gezakt deze week, Martin Garrix met Home. Oh, I was hiding from the pain, but now I'm here. I forgot my name Op 31, maar deze week twee plaatsen gezakt naar 33. Jonas Blue en Harvey met Younger. Binnenkomen deze week hebben we de nieuwe plaat van Magnificence and Seven Skies. Een echte lekkere dansplaat, zoals dance hoort te zijn. Op 32 deze week. De drill van Magnificence and Seven Skies. 31 30 30 twee plaatsen gezakt deze week Fisher met you little beauty Ja, en wordt veel gebruikt op feesten. Dit weekend ook weer, ook al vindt de overheid nog steeds dat het verboden moet blijven. Vijf plaatsen gezakt ten opzichte van vorige week. Ecstasy van Jack Wins en Oom Lout. and we'll find the truth find the truth. 20. 20. 20. 20. 20. Dat was op 29 de power van Doek Dumont en Zak Abel. Twee plaatsen gezakt. Net als deze plaat. All around the world van Rehab en a Touch of Glass. Nu op plek 28. 20. All around the world is plaatsen gezakt en daarmee een van de snelste dalers deze week. Pump it up van Endor. Hij staat er nog steeds in. Van 23 naar 26. SOS van Alfici en Aloe Blanc. SOS. Help me put my mind to rest. Two task clerk in a mountain low A pound of weed in a bag of blood. I can feel your love pulling me up from the underground.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 Kentin. ZFM Het geluid van Zandvoort Nummer 25 En weer een nieuwe binnenkomer deze week Op 25 San Francesco van Dondola. Like a semester of college, and I ended up never leaving. It's that energy on the dance floor that I think has, you know, helped house music completely thrive from there. There's definitely like the leftover hippie fives from the 60s and 70s, I think. Uh, it's just a great place to go out. Wow, there's something going on at the There's people there, fun. It's just, yeah. San Francisco, where's your disco? From the 60s and 70s, I think uh, it's just a great place to go out. There's something going on every night of the week. The people there are fun, and it's just yeah, I love like... it. San Francisco, where's your disco? van deze week. Vorige week kwam hij binnen op plaats 38, maar nu 14 plaatsen gezegen, omdat hij een lekkere plaat is. We got love van Zingala Fiet en Ellen Henderson deze week op 24. You can hang on until you fall, but even Bay. We got rules to break We got risks to take We got things to say No one ever said It would be okay But we'll find out Weekendin. ZFM. Het geluid van zandvoort. Nummer 2 en 2. Met recht de snelste daler deze week. 10 plaatsen gezakt is Joyce van Roberto Surreys. Week nog op plaats 19. Bart Skills en Push met Universal Nation. En dan zit het eerste uur van ZFM Het Weekend In er alweer op. Maar blijf luisteren, want het is in het tweede uur. geef ik je nog tips om uit te gaan. De hoogste nieuwe binnenkomer. En deze week een nieuwe nummer 1. Dus na het nieuws zijn we weer terug om jou goed in het Weekend te helpen. Nu luister je nog even naar nummer 20 van deze week: Losing It van Fisher.